9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Europa is op verschillende plaatsen gedemonstreerd tegen ACTA. Dat internationale verdrag moet piraterij op internet voorkomen. De tegenstanders zijn bang dat het verdrag de vrijheid van het wereldwijde web beperkt. De grootste betogingen waren in Duitsland. In München en Berlijn gingen in totaal 27.000 mensen de straat op. In Nederland waren kleinere betogingen. In Amsterdam waren ongeveer 200 demonstranten op de been.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 Maar volgens RTL Nieuws zeggen andere betrokkenen... dat de boetes vooral zijn verhoogd om de staatskast te spekken. De korpsleiding van de politie van Rio de Janeiro heeft agenten verboden te staken. Ongeveer 270 agenten van de militaire politie die daar wel mee dreigden... zijn aangehouden en moeten op hun kazernes blijven. De politieleiding grijpt hard in uit vrees voor een herhaling... van de chaos en plunderingen vorige week in Salvador, de derde stad van het land... Daar, raakte de politie, daar staakte de politie meer dan tien dagen. De politie van Rio wil geen onrust met het oog op het carnaval... dat volgende week officieel begint. In de Eredivisie betaald voetbal heeft AZ zijn koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-0 van Excelsior. Later vanavond zijn er nog drie wedstrijden. Het weer, vannacht helder in het zuiden, wat bewolking in het noorden en oosten... temperaturen tussen min 8 en min 12... Morgen overdag vanuit het noorden wat sneeuw, die later overgaat in ijzel of regen. In het zuiden dan een paar graden vorst, in het noorden een paar graden boven nul. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB-verkeersinformatie. De A20, hoek van Holland naar Gouda, is tussen Rotterdam-Krooswijk en het knooppunt plein dicht door een ongeluk. Verkeer naar Utrecht moet omrijden via Sierikzee over de A4, de A15 en de A16. En door dat ongeluk staat op de A20 tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein een file van 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. <totstuken> Nogmaals, goedenavond. Een uur geleden vielen de tijd het nieuws drie doelpunten. Eens kijken hoe ver het er nu zijn. Roda en EC, Frank Wieluit. Ik tel er alvast één voor je. En de goal is voor Malki. De eerste kans voor Rodi EC. Op aangeven van Montaigne was Salesi al bezig met die bal weg te koppen. Hij maakte de bewegingen al. En ineens kwam Malki voorbij zeilen. En die kopte de bal eerst feilloos achter doelman Babels. Hij zet Roda dus op een 1-0 voorsprong. Beide ploegen op dat moment één kans gehad. En Roda dus die kans benut sindsdien. En ze al twee kansen gehad, maar nog steeds niet gescoord tegen rode JC. Nak Ajax, Ronald van der Gier. Geen goals, wel twee de kaarten. Koppers en Jansen. Dus dat is eerlijk verdeeld naar de aardige kans voor Kool. een vrij speelde aan de rechterkant. Linkerbeen voor langs de goalschoot. En nu maar even kijken, want er komt een vrije trap aan van Ajax... vanaf de linkerkant die Eriksen gaat nemen. En alles en iedereen van Ajax staat in dat strafstopgebied voor Terauwelaar. Die bal komt en dus Zbilić wil doorkoppen. Maar Nak komt eruit. Blijft 0-0. En uh, VVV Groningen even ten apel. Telt een schot op de paal ook? Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, dan een half hier. Kieft hem belt, Schot op de paal namens FC Groningen. Een minuut later werd hij gewisseld voor Suk de Koreaan, een extra aanvaller. En dat is broodnodig ook voor FC Groningen. Dat nog altijd met 2-0 achter staat tegen VWW. You don't have to be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 Nak Ajax, Ronald van Geer. 0-0, 21 minuten gespeeld. Ik kijk even naar Eno, want die liep achter een bal aan. Vervolgens stopt hij, kijkt naar de bank, maakt het wisselgebaar. En alsof het allemaal nog niet koud genoeg is, gaat hij nu ook met zijn billen op dat koude gras zitten. Oftewel, dit gaat niet verder meer voor Eno. Hij is in een duel met Bonaventia. Ja, ja, dat been gaat iets omhoog als hij in dat duel is. En dan uh, lijkt er iets in de hemstring mis te gaan. En Eno heeft dan uh, blijkbaar eens een keer een uh, blauwe maandag medicijnen gestudeerd. Want die geeft gelijk aan, dit gaat niet verder. Ja, het lijkt erop dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft. En dat Ajax dus al vroeg in de wedstrijd uh, moet gaan wisselen. En dat is een tegenvaller voor uh, Frank de Boer. Dat ziet of Die ziet dat uh, zijn elftal wel steeds meer grip krijgt op dit duel. En de grote kans is er inmiddels ook geweest voor Ajax. Een fantastische bal van achteruit van Jan Vertongen. Over een uh, meter of 40-50. Zomaar in de voeten van de Jong. Rechterkant van het gebied. Aanname van de Jong ook goed. En het schot ook. Maar ja, dat kun je dan ook loslaten. Het wordt goed op de redding van Jelle ten Raoula, Die toch al de laatste weken zijn mannetje staat in die goal bij NAC. En wat dat betreft prima prestaties heeft geleverd. Nou, Ajax is dus even met 10 in afwachting van de wissel die aanstaande is. Want 1-0 is inmiddels naar binnen. En dan zal er dus een nieuwe man bij Ajax bij moeten komen. En dan uh, is men weer met 11 uh, tegen 11, Maar die is dus een tegenvaller voor uh, Frank de Boer... die toch al met zoveel blessures te kampen heeft. Daar is Jansen bijgekomen, maar Sikterson, Boerrichter... nou ja goed, u kent het lijstje wel met de afwezigen van uh, Ajax. Daar gaat het uh, maar eens proberen met Donny Gorter aan de linkerkant. Hij is inmiddels wel aangekomen ter hoogte van het Trasselgebied. Daar is hulp van Bayram, daar is uh, nu ook hulp van Jordi Buist... de centrale verdediger die als controleur op het middenveld staat opgesteld. Schilder vervolgens met een voorzet. Ja, die komt bij de eerste paal terecht vanaf de linkerkant. En daar is Jozef maar uiteindelijk ligt hij dan ook Kenneth Vermeer. En die duikt ervoor en heeft die bal uiteindelijk dan te pakken. En kan Ajax van achteruit weer gaan opbouwen. Je ziet wel dat Ajax anders probeert te spelen. Niet het eeuwige gebrei, maar eigenlijk direct naar voren. Veel via de zijkant. En dan proberen met een hoge voorzet Boulekin in stelling te brengen. Die dan een balletje kan terugleggen of een goal kan koppen. Het komt er nog niet helemaal uit. Maar het is duidelijk te zien dat Ajax een andere speelwijze hanteert. Vanavond dus in Breda. Lange bal nu van Vermeer. Noodgedwongen, want hij wordt vastgezet door Kolk. Doorgekopt door Boulekin. Daar is hij goed in. Halverwege de helft van Nak. In eerste instantie niet ontvangen door Soleimani. Tweede instantie wel. Dan proberen die twee nog te combineren. Halfweg de helft van Nak gebeurt dat allemaal. Dat gaat mis. Nak zit ertussen. Maar dan leidt bal balverlies. En dan gaat het via Soleimani aan de linkerkant naar Bulikin En die struikelt dan over de bal. Nou, in dit geval was het Symbion. Die over de bal struikelt. En dan is deze aanval van Ajax dus weer weg. En kan NAC via Buis proberen eruit te komen. Het is een bal richting het grasopgebied van Ajax. Door Eriksen daar weggewerkt. Maar weer opgevangen rond de middenlijn. In de as door Jordi Buis. Moet zich even vrijspelen. Speelt vervolgens een etage lager Koenders aan. En die dan naar de rechterkant. Daar is Jansen. Terwijl hij staat die zich klaarmaakt om in te vallen. Zometeen bij Ajax. Ajax staat even met 10. Man meer dus voor Nak. Met Jozef Zo. Nu aan de rechterkant. Met een voorzet. Daar is Kok. Die komt er niet bij. Omdat er weggekomt wordt door al de wereld. Maar Buis pakt de bal weer op. Halverwege de helft van Ajax. En een schot van Schilder. Van een meter of 30, 35 over de goal gaat van Vermeer. Wel zakt, maar net iets te laat. Daar is Ismail Aysati. Hij gaat dus één overvangen. Die dus al vroeg in de wedstrijd met een hemstring de de strijd moet staken. Er gebeurt voldoende in Breda tot nu toe. Het enige wat ontbreekt, maar dat is toch een beetje het kernwoord van deze avond. Er zijn geen goals. Wel nou, kansen voor NEC, maar ook geen goals voor de Nijmegenaren. Frank Wielaert. Ja, dat was het credo. Dat is het eigenlijk nog steeds. Kansenverhouding is 5-1 in het voordeel van NEC. En de stand op het scorebord is 1-0 voor Roda. Dus dat doet Roda toch een heel stuk beter. Sinds die goal twee goede kansen gezien voor NEC. Eentje na een goede combinatie. Conboy ging de 1-2 aan. Schoot wel goed in, maar Kiszczek redde ook. En daarna een kopbal van van der Velde op de paal, waar ook Kiszczek wel goed bij zat. Maar hij had nog ergens tussendoor kunnen vallen als de richting een beetje in orde was geweest. NEC wel veel meer balbezit nu ze met 1-0 achter staan. En dus ook nog altijd meer dreiging. George probeert een bal voor te krijgen. Schiet tegen de beulen aan. En dus kan Roda er, eraf komen. Nu, hij, was, hij schouwt tegen Montaigne aan. Want Montaigne is nu de man ook die de bal de diepte in jaagt. En Roda daar met de nodige moeite probeert in balbezit te blijven. Uiteindelijk... Lukt dat ook niet. Uh, Flederis leidt balverlies tegen uh, Conboy. Uh, Neselesi is dat aan, aan die kant van het veld. En uh, Kolwijk, Kolwijk, die uh, wel vraagt om een vrije man. Maar die eventjes niet voor handen heeft. Conboy is dan meegelopen. links uh, De linksback helemaal naar de andere kant. En uh, hij probeert de bal voor te krijgen. Dat lukt in eerste instantie niet. En dan het nogal wilde schot van Van Eijden. Van halverwege de helft van Rodi Vraag je af waarom doe je dat. Als je dan toch een bal over een lijn wil schieten. Schiet hem dan over de zijlijn. Want er ligt een medespeler van je geblesseerd op de grond. Namelijk Fadoch. En die gaat zo uh, behandeld worden. Uh, sterker nog, de visio is al in de buurt. Ook al wil scheidsrechter Ed Janssen zo snel mogelijk overeind hebben. Om het spel weer door te laten gaan. En de mensen in het veld verder niet al te lang stil te laten staan in deze kous. 70 minuten zijn we onderweg. En Rodius C geeft NEC een lesje in effectiviteit. 1 kans, één goal tegen vijf kansen, nul goals. Probeert Groningen het nog wel, even. Ja, Jazeker, bij die achterstand van 2-0. Maar VVV is er weer uit met een want er ligt ruimte achter de verdediging van FC Groningen. 0 is snel. Wilschut is snel. En de middenvelders die bijkomen kunnen af en toe ook voor gevaar zorgen. Het is nu Mewes die paast naar de buitenkant, naar het berghuis. Dan zou hij die, die bal kunnen steken naar de overvoerder. Dat doet hij ook wel, maar hij doet het niet goed. Bovendien maakt een verdediger van FC Groningen in dit geval Burnett een overtreding. En dat heeft van Siegum de scheidsrechter geconstateerd. En dus een vrije trap voor FC VVV. Groningen heeft de tactiek wat omgegooid. Suk de Koreaan is links aan de buitenkant gaan spelen. Texera blijft in de spits, maar Koen op rechts. Maar Tadic, de man die normaal gesproken op de vleugel speelt, speelt nu op de positie nummer 10. En hij moet met steekpaasjes of andere slimmigheden proberen zijn spitsen in stelling te brengen. Of hetzelfde doen. Dat deed hij een paar minuten geleden ook. Maar zijn schot ging net naast het doel van Dennis Gentenaar. Goed, een vrije trap dus voor FC VVV. Met Steven Berghuis. Die prikt die bal ballen het strafsobberbied in. Daar wordt hij uh, laatst geraakt door uh, Van Dijk. En dat is een verdediger van FC Groningen. En dat betekent dat de middenlimburgers of de noordlimburgers eigenlijk van FC VVV een, een, een hoekschop mogen gaan nemen. En dat gaat uh, Steven Berghuis, de huurling van FC Twente gaat dat doen. Vanaf de linkerkant. Al te veel haast heeft hij natuurlijk niet. En uh, hij heeft de bal nu in het kwartcirkeltje liggen. En gaat die bal dus uh, voor het doel brengen. VVV heeft Yoshida. Dat is een uitstekende kopper. Die Japanse centrale verdediger, op de strafschopstip. Maar die wordt daar bewaakt door Kwakman en door Van Dijk en door Texera. En dan wacht Berghuis heel lang natuurlijk met die 2-0 voorsprong. Daar komt die corner dan. Die is te laag ingezet. Komt opnieuw bij Berghuis. Brengt hem weer in. En dan is het Groningen wat eruit kan met Tadić En Tadić is een man die kan voetballen. Hoewel hij is niet echt in vorm de laatste weken. Hij kan goed voetballen, maar hij wordt verdedigd door door Jannik Wilschut, die dat ook goed doet. Dan jaagt Kappelhof door en gaat de bal over de zijlijn. Hij mag FC VVW met die 2-0 voorsprong gaan ingooien. De makker bij Ajax was vorige week dat het zelfs niet één kans kreeg tegen FC Utrecht. Hoe is dat vanavond eigenlijk, Ronald? Ja, Toch wel kans, meer gezien, hè? Die kans is er wel geweest, hoor. Ik heb al eerder gezegd het schot van de Jong. Maar net een enorme kans uit een nou, discutabele corner. Omdat Terouwenaar een bal achter de lijn weghaalde volgens de grensrechter en eigen zeggen niet. Goed, die corner werd uiteindelijk genomen door Eus Bilic, En die stichtte nogal wat gevaar. Wel werd in eerste instantie door iemand van NAC doorgekocht van de eerste naar de tweede paal. Toen komt de oude wereld de bal eigenlijk weer terug. Ja, en toen ging die richting de paal. Dan stond Boelikin daar. Die had er echt alleen nog maar de in hoeven te blazen, maar dat deed hij niet. Bonifacia stond daar en die werkte niet weg. En uiteindelijk via de paal en uh, Joostenszoon, of Koenders was dat... ...kreeg uh, de bal uiteindelijk dan de vaart in de verkeerde richting van Ajax mee. Oftewel uit het strafstofgebied van uh, NAC weg. Maar het uh, spel schiet hier werkelijk op en neer. Met Nak, dat probeert heel snel als het de bal verovert te schakelen richting snelle spits. En Ajax dat dan nog wel geprobeerd controlerend te spelen. Veel via de zijkanten en inderdaad kansen te creëren via Boulekin. Maar die heeft nog niet zijn meest gelukkige avond. Nu ligt er weer een speler van Ajax geblesseerd op de grond. Dat is Siem de Jong. Die is slachtoffer geworden van wijde armen van Jordi Buis. Toen hij de bal veroverde ging hij met de armen wijd staan. En daar kwam de Jong inderdaad tegenaan. Maar er is geen sprake van opzet. Wordt nu ook een vriendelijk handje uitgewisseld. Van sorry dat je even pijn in je mond hebt. Maar Deed dit niet expres. Nou dat nemen we dan maar aan. Maar het is wat dat betreft buitengewoon levendig. In de eerste half uur van deze wedstrijd. Ajax weer met het balbezit. Met Eriksen. Eriksen paast naar Soleimani in het schatstumgebied. Dan moet Jansen. Die komt ook vanaf die linkerkant naar binnen snijden. Om Soleimani het voetbal onmogelijk te maken. Wil dan uitverdedigen. En weer is die bal dan over de achterlijn geweest. Dat is de tweede keer dus. Daar werd de Rauwelaar, dacht in eerste instantie die bal al voor de lijn weg te trappen. Kreeg Nak een corner tegen. En dat gebeurt nu weer. Omdat Jansen, en dit is overduidelijk, de bal ook over. <laughs> je kijkt ook, je ziet het ook ziet niet eens twijfel. Jansen, die bal ver over de achterlijn wegtrapt. Dus een corner voor Ajax. Vanaf de linkerkant te nemen door Eriksen. De eerste paal wordt hij weer aangeraakt en overgekopt. Hoe is het mogelijk dat Ajax deze ballen er niet in krijgt? Het was in eerste instantie weer de Wereld die de bal richting de goal kreeg. Op die corner bij de eerste paal. Nou ja, En dan staat de Vertongen toch redelijk vrij bij de tweede paal. Iets wat gehinderd door Bottekin, Maar de aanvoerder van Ajax, ook de Rauwlaar, zit er ook nog aan zie ik in de herhaling. Maar uiteindelijk krijgt de aanvoerder van Ajax hem er ook niet in. Dus als we weer eens beginnen bij jouw vraag bij deze flits Krijgt de Ajax kansen? Ja, wel zeker. Maar de bal wilde nog niet in. Bottekin vervolgens namens de Nak. Met een lange bal. Halverwege de helft van Ajax. Komt Kolkin nu wel met Vertongen. Heeft Vertongen iets gedaan dat niet mag volgens Blom. En mag Nak nu en ook voor opschuiven. Richting de 16 meter van Ajax. Omdat het een vrije trap mag nemen. Halverwege de helft van de Amsterdammers. In de as van het veld. Robert Schilder gaat achter die bal staan. Zal het niet vanaf die afstand in één keer gaan proberen? Hoewel hij een aardige pegel in de voeten heeft. Maar er staan al een aantal centrale verdedigers. Staat daar al te wijzen richting Schilder van. Joh, we hebben toch iets geoefend deze week op de trein. Schuiven is bijvoorbeeld richting het gebied En laten we die Vermeer eens in de twijfel brengen. Nou, wat doet Schilder? Schilder neemt die bal, legt hem bij de penalty stip neer. Daar wil Botekin omhalen. En lijkt het er toch op. Maar dat is meer lijken, denk ik, dan dat het werkelijk zo is. En je moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid. Want ja, de meerderheid achter de goal van Vermeer wil een penalty. Maar ik denk uiteindelijk dat Botekin wel erg makkelijk naar het gras ging. En dat Vertongen de dader niet zo heel erg veel deed. Ajax is er weer uit via Koppers. Maar voor even, want de bal wordt ingeleverd bij Nak en Schilder... Op zijn eigen helft speelt hem vrij. Botteguin, centrale verdediger. 10 meter voor zijn strafschopgebied. Winnaar Schilder. Dan naar de linkerkant waar Gorter laag speelt. Naar Bonaventia Bij de zijlijn rond de middenlijn gaat de bal over de zijlijn heen. En is Bonaventia degene die hem als laatste geraakt heeft. En dus heeft Ajax weer het balbezit. Er gebeurt dus voldoende. Maar nog altijd 0-0 bij Nakaajax. Ajax. rode LNC, Frank Vierleid. Kwartiertje nog 1-0 voor uh, Roda. Het is eigenlijk wachten op uh, de volgende zet van uh, Alex Pastoor. Want bij Roda zijn al de nodige wissels geweest. Vladeren zagen we al uh, in de rust komen. En zojuist is Suchuin Djoem ingevallen voor uh, de beulen. Maar bij NEC loopt bijvoorbeeld Platje nog altijd warm. En uh, hij zou erin kunnen komen. Hij is tenslotte de topscorer van NSC. Ook al heeft hij maar vijf goals uh, gemaakt tegen Zeefuik. Die in de basis begon nog nul. Maar voorlopig uh, gelooft Pastoor nog in de elf die in het veld staan. En laat hij het wisselen nog even achterwege. De bal diep gespeeld voor uh, Roda richting Jonker. Die gaat het duel aan met Selezi. Nee, legt hem toch eventjes terug richting Vlederes. Die uh, legt breed op uh, Soutuin. Soutuin eventjes terug naar Vormer. En dan is het tempo alweer volledig uit de aanval. Is het heel druk in het centrum bij NEC. En dus gaat de bal volledig achteruit richting Vukovic. Die uh, naar de rechterkant uitpaast. Naar nee, Hente. en Roda gaat nu de bal rustig achterin rondspelen. De bal gaat naar Wielaert. En dan naar Donald. Weer terug naar uh, uh, uh, Montijne Montijnen, die uh, zit er dan niet aan. En dan kan uh, NEC eruit komen. Goede paas van Schöne op Zeefuik. Maar de ene keer dat hij dan niet goed aanneemt... is die ene keer dat hij zichzelf met een goede aanname vrij voor de goal van Roda zet. En nu laat hij de bal langs de binnenkant van zijn voet glijden. En gaat die bal uiteindelijk via een tegenstander over de zijlijn. En is de mogelijkheid voor NEC uh, weg. Selezi Zee speelt uh, Zeefuik aan op de punt van het strafschopgebied, Die komt er niet aan. Dus kan Roda er weer af nu met Donald die uh, Jonker aanspeelt. Aan de linkerkant helemaal uitgeweken. Selezi maakt dan... Nee, het is Van Eijden die de overtreding maakt. En Roda daarmee een vrije trap uh, bezorgt. Maar het is de vraag of NEC nog een kans kan creëren en nog een doelpunt kan maken. Want Roda lijkt zijn uh, zaakjes aardig op orde te hebben in het eigen Parkstad-Limburgstadion. Zo een week voor carnaval weer eens drie punten te gaan pakken na die nederlaag vorige week. In het spectaculaire duel... Tegen Herenveen spectaculair is het vanavond zeer zeker niet. 77 minuten zijn we onderweg. Komt daar de tweede kans van Roda aan? Nee, bal gaat over de achterlijn via Nuitink en dus houdt Roda een corner over. 1-0 is het voor Roda. Sinds de komst van Lokhoff pakt VVV toch meer punten eventueel. Ja, dat heb je goed. Het is 2-0, dus dat zou ook wel eens drie punten op kunnen leveren tegen FC Groningen. Hoewel VVV nu aardig onder druk staat, maar het komt er met regelmaat toch goed uit. Vooral via de snelheid van Wilschut, die nu een overtreding begaat en een vrije trap dus tegen krijgt. Halverwege zijn eigen helft overtreding beging hij tegen Spart. De Finse middenvelder van FC Groningen. Die in de eerste helft al tegen de Gele Kaart opliep. Net als Kieftenbelt. En beide spelers zijn het volgende nu al geschorst. De vrije trap voor FC Groningen wordt dus halverwege de helft van de VVV genomen door Keurentjes. Die prikt die bal richting Suk, richting Van Dijk. Maar eh, VVV krijgt de bal weg. Hoewel het een beetje piept en een beetje kraakt daarachter in die defensie van eh, de ventloze ploeg. Want de volgende aanval van Groningen komt via Kappelhof. Weer hoger in die bal. Weer richting Suk gespeeld. Die draait zich om. And, uh... Die claimt dan nog een corner, maar die krijgt hij niet van scheidsrechter de Tom van Ziegem. Want de bal is via de schoen van Suk van de Koreaan, die dus in de ploeg is gekomen... is die naast het doel gegaan van Dennis Gentenaar. Dan komt er nog een tweede bal in het spel. En dat schijnt nou één keer niet te mogen. Volgens de spelregels en Texera tikt die tweede bal nog weer snel buiten de lijnen. Zodat Gentenaar in alle rust zijn doeltrap kan gaan nemen. Want uh, ja, rust, dat is natuurlijk het parool bij de ploeg uit Venlo. Want dat uh, staat met 2-0 voor, dat team. Het team van Tom Lokhoff dus. En dat dat is ook alleszins verdiend. Hoewel Groningen in de tweede helft wat beter in het spel is gekomen dan voor de rust. Groningen dat probeerde dat alle macht. Via de zijkanten, via Burnett, via Bakuna. Burnett die nu gaan ingooien. Halverwege de helft weer van VVV. Maar de venloze ploeg heeft daar een aardig blok opgezet. En daar is moeilijk doorheen te komen door die muur. Misschien nu dan. Nee hoor. Vallen, struikelen en weer opstaan. Dat is suk. En hij krijgt andermaal een vrije trap. En weer is FC Groningen een meter of tien verder in, het, in de buurt van het doel gekomen van Dennis Gentenaar. Massaal staat uh, Geel Zwart zich daar te verdedigen. Alle tiende veldspelers op de 16-meterlijn. Er is niemand meer voorin. Dat betekent dus uh, een gekrioel, een gewirwar van spelers daar. Onoverzichtelijke situatie als Keurntjes weer de vrije trap mag gaan nemen. Dat doet hij nu. Kwakman probeert te koppen, dat lukt hem niet. De bal gaat naar de buitenkant. Eens dus kijken of Texera er wat mee kan doen. Alleen een ingooi, dat rest FC Groningen. En FC Groningen rest ook nog 16 minuten om iets aan die achterstand van 2-0 te gaan doen. Jimmy Wijnhuis, nak Ajax, Ronald. 0-0, nog altijd. Na bijna 39 minuten in een duel dat ik al een paar keer levendig heb genoemd. En daar is geen woord aan gelogen. Want het spel vliegt werkelijk op en neer. Spelers hebben knipperlicht relaties met de bal verliezen. Maar hebben hem net zo snel weer terug. Nu Ajax met vertongen gaat in schieten vanaf de rand van de 16. Uiteindelijk wordt dat schot geblokt door een speler van NAC. In dit geval Koenders. Dus een corner van Ajax aanstaande. Maar voor beide ploegen een grote kans gezien. Voor Ajax net een combinatie Boelik en Eriksen. Linkerkant van het strafschopgebied Uiteindelijk Eriksen met een laag schot. Een schuiver gepakt door Jellet en Rauwelaar. En even daarvoor de uitbraak van Santi Kolk aan de rechterkant. Hij legde de bal keurig. Bij de tweede paal, ja, iets van het uh, 5 meter gebied af. Daar ging Anita onderuit en kreeg bij Ram de gelegenheid om te schieten. Maar uh, de linker aanvaller van Nax schoot de bal hoog over de goal. Daar waar Schilder zei, joh, had hem maar aan mij gegeven. Dus is het nog altijd 0-0. Met die corner van Eusbilis, daar is ten Rauwelaar met twee vuisten. Dat is genoeg. Bokst de bal naar uh, de linkerpunt van zijn strafstopgebied. Waar de jongen hem oppakt en nog wel op goal schiet. Maar zonder enige kracht. En dus balbezit weer uh, voor uh, Jelle ten Rauwelaar. ja Terauwla kijkt dus een beetje om zich heen. En um, geeft de bal mee aan Koenders. Overigens weer een gele kaart gezien. Blom houdt het wat dat betreft kort. Bij Ram overtreding gemaakt op de Jong. En terecht dat daar geel voor wordt getrokken. Lange bal nu van Koenders. Rand Schafz op gebied. Aanname van Kolk. Meegegeven aan Schilder. Maar dan is het daar druk. Drie, vier meter voor dat schas van Ajax. En wordt er uiteindelijk een interceptie gepleegd door Vertongen. Die nu met een handige beweging rond de middenlijn ook Jansen afschudt. En dan ja, daar zit Koenders mis. En kan Sulemani weg aan de linkerkant. Nu het sch Soleimani. wil dan naar Boelikin spelen. Daar zit Botekin tussen. En ook de tweede keer zit Botekin ertussen. En de bal over de zijlijn. En dus een ingooi voor Ajax. Boelikin stond daar helemaal vrij. Het enige wat nog moest gebeuren was dat Soleimani die bal langs Botekin kreeg. Maar die Braziliaan in de verdediging van NAC is wat dat betreft een ledige sta in de weg voor Ajax dus. En dan de ingooi inmiddels genomen. Voorzet nu van Eriksen vanaf de linkerkant. Of schot. Hij gaat dan ook van langs de goal van NAC. En ten Rauwelaar kan dan de bal weer gaan oprapen. Tempo ligt hoog in dit duel van beide kanten. Want nakruid bloed. En dat geldt natuurlijk ook voor Ajax. En beide willen gewoon heel snel en het liefst natuurlijk nog in de eerste helft een, een doelpunt maken. Ter Rouwlijn heeft nu ruimte tijd met het nemen van die doeltrap. De rust uh, lonkt nog uh, vier minuten en uh, een beetje. En er zal dan zal er nog wel een minuutje bij komen. Dat uh, Eno natuurlijk langdurig geblesseerd is geweest. En ook gewisseld is voor. Hij staat niet de enige overigens die met een witte marjo speelt vanavond. Had natuurlijk gerekend op een koude avond op de bank. En uh, speelt nu ja, met een Mario alsof het een pyjama broek is. Het ziet er niet echt mooi uit. Maar goed, hij staat wel op dat Ajax middenveld. 0-0 is het na 41 minuten. Wordt Malky gewoon de match Frank? Daar lijkt het wel op, hoewel de tactische vondst van uh, Alex Pastore inmiddels ook duidelijk is geworden. Hij heeft drie man in één keer in het veld gebracht. Platje, Gozens en Nijland voor George, Schöne en Selezi. Dat betekent dat NEC met drie verdedigers is gaan spelen. Vijf middenvelders waarvan er uh, drie nogal aanvallend zijn ingesteld. En uh, ook nog twee spitsen met Seefuik uh, en Platje naast elkaar. En dat heeft hij geleerd van de wedstrijd van Roda J.C. uit bij ADO. Dat Roda als het niet de bal heeft van zoveel aanvallers nog wel eens in de war wil raken. Maar je moet eerst zelf de bal hebben. Nu een hoekschop van Roda wordt doorgekopt bij de eerste paal. En uiteindelijk opgevangen door Babos. Tot verwarring in de defensie bij Roda heeft het tot nu toe nog niet geleid. Platje is nu de eenzame spits. Zeefuik is nog onderweg uh, flederen. laat de bal onder zijn voet doorlopen. Maar Intje gek vanuit. Want Hemden staat erachter om het op te vangen. En dan de goede doorkopbal van Malki. Richting Vormer. Uh, maar Vormer die uh, stond daar buitenspel. Zegt de assistent scheidsrechter. Het zal kantje boord zijn geweest. Ja, veel sneller had uh, Malki dat ook niet kunnen doen. Het klopt dat Vormer uh, inderdaad buitenspel stond. Al is het maar een heel klein stukje. De assistent scheidsrechter heeft dat natuurlijk dan ook goed gezien. Als het een heel klein stukje buitenspel is. En dus kan NEC die vrije trap nemen. Het tempo gaat nu wel flink omhoog. Met nog vijf minuten te spelen. En die 1-0 voorsprong voor uh, Rodeje C. nog altijd op het bord. En ze lijken je inderdaad gewoon over de streep te kunnen trekken. En ze hebben er genoeg moeite voor moeten doen. Want bij die ene kans van Malky die hij gemaakt heeft... is het uiteindelijk tot nu toe ook gebleven. Vrije trap. De halverwege de helft van Rode C met Villa erachter. En de Limburgers nemen er nu alle tijd voor. Terwijl op het publiek alvast een voorschotje op het feestje voor de drie punten wordt genomen. En Wieluit nu pas de vrije trap neemt in de richting van Donald. Die uh, krijgt de bal tegen de borst met Kolwijk achter zich. Laat zich vallen, maar het spel mag door. Platje aangespeeld in de diepte met Wieluit voor zich. Platje glijdt bijna onderuit. Er is veel aansluiting bij NEC. Maar Platje krijgt de bal niet langs een uh, tegenstander. Goosen pikt dan uiteindelijk op, maar komt niet tot een uh, schot. en is het heel druk voor de goal van de SC. met vooral gele hemdje. En dus blijft die bal daar ergens ook hangen. Is het NEC dat uit alle macht nog aanvalt om een puntje over te houden... aan die wedstrijd hier vandaag in Kerkrade. Maar het gaat allemachtig moeilijk worden met nog 2,5 minuut officiële speeltijd. En nog een zwikje blessuretijd die erachteraan gaat komen. Bal bij de tweede paal. Platje kopt wel, maar de bal gaat achter. En dus kan Kieschek een doeltrap gaan nemen. Roda Leidt met 1-0. We krijgen een nieuwe sluiten vanavond. De Graafschap en ze komen uit Doetinchem. Want VVV staat op winst. Even ten Napel. Dat lijkt het wel te worden met die 2-0 voorsprong. Nog acht minuten, waarschijnlijk twee extra. Dus zeg maar zo'n tien minuten te spelen nog. En VVV is ook in balbezit. Is even onder de druk van FC Groningen uitgekomen. Het is Utsjebo die net in de ploeg is gekomen voor zijn lang bal voor. Die het strafschopgebied ingaat. De bal dan weer er even uitspeelt. Nou, Meeuw de captain. Die speelt hem naar... Uh... Naar nou, Wilschut. Wilschut, de uitblinker van de eerste helft. Die gaat nu weer aan de haal. Speelt de bal, straf om verbied in. Dan wordt hij verdedigd door Van Dijk. En dan komt Groningen eruit. Maar komt Groningen ver? Het komt uh, via Taditz. Misschien bij Bakuna. Nee hoor. Daar zit Leijva Cabessi dan weer tussen. Dan de bal weer gespeeld naar Wildschut. Wildschut speelt hem even terug naar Timizela. En die maakt de indruk dat hij nog in de eerste helft bezig is. Want die kijkt de verkeerde kant op. Maar wordt waarschijnlijk door zijn ploeggenoten gecorrigeerd. En zit nu weer in de goede richting. Dan Forstemans, centrale verdediger. Speelt de bal naar Kruisen. Kruisen, kijkt wat hij kan gaan doen. Speelt hem naar Leiva Cabessi En zo houdt VVV de bal in de ploeg. En kan het nu misschien weer gevaarlijk gaan aanvallen via Kruisen. En krijgt hij de bal bij een medespeler? Dat krijgt hij in eerste instantie niet. Hij krijgt hem bij Van Dijk. En dat is een speler van FC Groningen. En zo kan Groningen weer in de aanval gaan. Groningen in de eerste helft dus kansloos op die 2-0 achterstand gespeeld tegen VWW. Dat een totaal andere ploeg is dan vorige week tegen Excelsior. Groningen in de tweede helft met Suc de Koreaan in de ploeg gekomen. Wel wat voor gevaar heeft gezorgd. Maar niet echt een grote doelrijpe kans heeft gehad. Alleen dat schot op de paal van Kieftenbelt maar Groningen dat dus waarschijnlijk deze potvoetbal in Venlo gaat verliezen. Hoe lang nog in de eerste helft bij Naka-Ajax, Ronald? paar tellen, want uh, extra tijd is inmiddels ingegaan. Eén minuut heeft Blom toegevoegd aan uh, de eerste helft. Het is uh, nog altijd 0-0. En ja, net weer een uh, actie onder het motto, het voorspel is soms leuker dan het hoogtepunt. Een uh, prachtige vooractie van uh, Eusbilic, waarmee die uh, Botkin het bos instuurde. Toen dus stond hij oog in oog in met Ten Rauwelaar en uh, lepelde hij de bal over de goal van uh, Nak heen. En zo lukt het Ajax maar niet om een uh, doelpunt te maken in uh, deze wedstrijd, want even daarvoor een vrije trap van Eriksen die uh, prachtig in het strafschopgebied werd uh, verlengd door al de wereld, uiteindelijk Rouwelaar die er met de knuifjes aan zat. En kon voorkomen dat de Vertongen bij de tweede baal bal, die bal kon binnen tikken. Overigens wel opvallend dat Ajax daaruit uit die actie geen corner kreeg. Ja tot opluchting eigenlijk van alle mensen van NAC. NAC nog een keer in de aanval in de laatste seconde van de eerste helft. Een duel tussen Alderwereld en Bayram. Bayram grijpt aan het hoofd. Dat gebeurt allemaal ter hoogte van het strafstopgebied van Ajax. Aan de linkerkant bij NAC. Nou Bayram voelt er aan het hoofd nog altijd. Maar Blom heeft inmiddels de fluit uit de zak gehaald. En drie keer gefloten. Oftewel iedereen gaat er tegen of iets anders lekkers. Na 45 minuten is het 0-0 in Breda. En Roda tegen NEC. De 1-0 nog steeds door Malki. En hoe lang nog, Frank? Nog uh, 2,5 minuut extra tijd. Want uh, dan krijgen we er 3 minuten van. Iedereen uh, voor de goal van Kieschek. Want vrije trap voor NEC. Bal wordt weggewerkt. En uh, former ondersteboven gekegeld. Het schot van uh, Gozens. Nog uh, via een rug van een Roda-verdediger. Maar dat is op dit moment iedereen bij Roda-verdediger. En dus uh, gaat de bal over de achterlijn. Daar waar former nog even bij Ed Jansen komt vragen: Was dat dan geen overtreding? Nou, het antwoord kende hij al. Namelijk nee, dat was het niet. En dus uh, blijft die hoekschop over voor de Nijmegenaren. Met iedereen voor de goal nu. Getrapt door Kolwijk. Eerste paal. Slechte corner. Montijnen trapt daar simpelweg. En dus heel Roda nu van de goal af. Om zoveel mogelijk mensen van NEC buitenspel te, te zetten. Dat lukt niet. Bal weer erin gepompt. Weggekopt. En opnieuw geprobeerd. Nu van der Velde. Die zal opnieuw de bal gaan inbrengen. Heel druk nu. Rond een penalty stip. Iemand van NEC zou daar dan de bal per ongeluk goed moeten krijgen. En kiescheck onder vuur moeten nemen. Dat zou nu kunnen lukken. Nijland misschien nee. Wordt net niet bereikt. Het schot. En de intikker. Maar die gaat dan net naast. Hoe is het mogelijk? Het schot was volgens mij van Nijland... Het was een beetje een geplaatste schot. En Platje die stond daar. En Platje die heeft daar dan een neusje voor op het goede plekje te staan. En heeft de reputatie hoog te houden als invaller om dan een doelpunt te maken. Maar in dit geval had hij weinig keus. Hij kon niet anders dan in één keer zijn voet tegen de bal aanzetten. En dan maar hopen. En hij schuift de bal centimeters naast de goal van Kijsjeck. Dat was de reuze kans voor NEC om de gelijkmaker te produceren. Maar het zit er nog niet in. Hoewel de blessuretijd er nog niet op zit. Nog een minuutje daarin te gaan. Nog altijd. NEC NEC in balbezit. Kolwijk, bal breed gekopt. Flederis heeft dan even tijd. Maar wordt ondersteboven gelopen door uh, Kolwijk. Vrije trap voor Rode JC, zegt Ed Janssen. Dat lijkt me niet meer dan logisch. En dus uh, alle rust weer bij de ploeg uit Limburg. Wie laat die... Uh... Daar de bal heel uitgebreid goed gaat liggen Ter hoogte van de middencirkel. Nog wel op de helft van Rode C ligt die bal daar centraal. En wordt Donald de hoek ingestuurd door Wilaert Ga daar maar ergens heen. Dan trap ik hem ook wel daar ergens naartoe. En dan ga jij daar maar lekker uitzoeken. In je eentje daar bij die hoekvlag. Dat gaat niet zo heel erg lang duren. Daar komt NEC alweer. Want de bal veroverd. Hard naar voren geschoten. In de hoop dat die bal ergens in de buurt van Fadoch of van Nijland terecht gaat komen. Dat lukt niet voor me. Zit er tussen. En dan blijft Roda overeind... Uiteindelijk één kans heeft de ploeg uit Limburg gecreëerd. En die hebben ze erin geprikt via topschutter Malky... die nu op 15 eredivisietreffers staat dit seizoen voor Rode SC. En het draait de nek om van NEC bij die ene kans die ze hebben gekregen. Want NEC krijgt zes, zeven kansen. en maken er precies nul. Roda wint dus 1-0. Het carnaval in Venlo begint een weekje eerder. Prins Evert ja, Daar lijkt het wel op, ja, bij die 2-0 voorsprong tegen FC Groningen. Met nog twee minuten officiële speeltijd op de klok. De man van de wedstrijd, Jannik Wilschut, kreeg zojuist van Tom Lokhoff zijn coach een publiekswissel. Robert Cullen is zijn vervanger en dat is een volkomen terechte publiekswissel. Want Wilschut is de man van de wedstrijd met zijn openingscall en zijn assist op de 2-0 van Movor. En zo'n uitstekende spel, snelheid met de bal. In de rust kwam ik Willy Dullens, een van de legendarische Limburgse voetballers tegen. En hij beweerde dat... Hij, de man was achter de transfer van FC Zwolle van Janik Wilschut naar VVW. Nou, dat zal dan wel, dan heeft Willy Dulles dat dus heel goed gezien. FC Groningen, dat mag een vrije trap gaan nemen. Een soort strafcorner, halverwege de achterlijn aan de buitenkant van het strafschopgebied. En die bal, die wil er maar niet in voor Groningen. Het doet de uiterste pogingen. Nu is het weer Texera met een te hoog been die daar een verdediger van FC VVV. Van FC VVV. Het is VVV Venlo. Het heeft ooit ook eens een keer, geloof ik, FCVVV geheten. Ja. Texera, die een. Eh, eh, klopt dat of niet? Ja, volgens mij ook, ja. Ja, wanneer, Weet jij wanneer? Nee, jaren geleden. Jaren geleden. Goed, het is VVV Venlo dus. Nu, het is Forstermans die de schoen van Texera tegen zijn hoofd krijgt. De bal is even over het achterlijn gegaan. Maar Forstermans is een bikkel, Die zit weer in de wedstrijd. Een wedstrijd die er bijna op zit. En dat betekent dus dat de rode lantaarn per DHL-courier vanavond in. Eh, Sneltreinvaart naar Woudenstein, naar Rotterdam gaat, want VVC nee, nee, gaat, met... hij, naar, oh, gaat naar Doetinchem. Ja, oké, okay, maar die hebben nog een wedstrijd achterstand, hè? Ja, die moeten morgen in Eindhoven daar uh, vanaf zien te komen, ja. Dat is een makkie, lijkt mij, goed. Dan gaat hij inderdaad deze keer naar Doetinchem en niet naar Rotterdam. Maar in ieder geval, Venlo is hem kwijt. De laatste seconde, de seconde tikken weg. Jones, ook een uh, speler uit Uruguay, is in uh, de ploeg gekomen nog bij FC Groningen. Die heeft nog een keer een schot uh, gewaagd op het doel van Dennis Gentenaar. We begaat nu een overtreding tegen Kullen van Siegem. Dat zoiets van, ik uh, kan hem nog een gele kaart geven, dat doet hij niet. Hij telt er wel drie minuten bij, maar maar het lijkt mij niet dat FC Groningen in die drie minuten extra tijd nog terug kan komen. Ga er maar vanuit dat VVV Venlo deze wedstrijd van FC Groningen wint. Mocht er nog wat ge gebeuren, dan gaan wij u dat zeker melden. I'm in the darkness but the sunlight in Na the ice is slowly melting in my soul and in my skin.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 As my feet become unstuck And all the good times on which we do depend I'm yeah. I'm on the web, coming around again. Drie wedstrijden zitten erop. AZ Excelsior 2-0, Roda NEC 1-0 en VVV Groningen 2-0. Nak Ajax is nog bezig, het is daar rust. En er is voorrust, niet gescoord, 0-0 dus. Het lijkt soms alsof ze er geen genoeg van kunnen krijgen. Nu er eh, natuurijs ligt, rijden de marathonschaatsers elke dag een wedstrijd. Vandaag stond in eigen land de zwaarste koers... van deze hevige winterperiode op programma, de Henk Angenent Classic. 200 kilometer schaatsen op het ijs van de Kromme Does en de Weide A. Dat is in de buurt van Hoogmade. Voor de meesten een brug te ver, want er kwamen vanochtend... net iets meer dan 30 rijders aan de start. Geo stond erbij en maakte de volgende reportage. Henk Angenent, de naamgever van de Classic... Het is 8 uur ochtends en ze zijn vertrokken. Het is net licht geworden. Ja, gelukkig wel. Uh, het was toch wel even hectisch. Ik liep vannacht hier om half enig op het ijs. En uh, ja, er moet natuurlijk gewoon heel veel gebeuren. Ja, wat is de grootste hectiek? Uh, dat het ijs nog geprepareerd moet worden? Of is het ook een beetje de vraag van wie komen er allemaal? Nou, de vraag van wie komen er allemaal, dat had ik wel heel gauw in, uh, in, in de smiezen, zeg maar. maar. het was vooral eigenlijk dat de, de Finustraat, die moest nog naar Elburg komen gisteren. En die waren daar laat weg en vervolgens uh, heel veel files onderweg. Dus ja, die waren hier gisteravond, het was om 8 uur en... Uh, ja, daar hebben de vrijwilligers natuurlijk al de hele dag op het ijs gelopen. En om ze daar natuurlijk gemotiveerd te houden om die hekken en die spandoek op te hangen. Dat, uh, ja, dat is dan even een beetje stressen. Maar uh, het is gelukt. En uh, de finishlijn hebben we er vannacht nog in ge gevreesd. Dus uh, ja, het is, uh, het is nu klaar. En uh, ja, nu kunnen we los. En Zijn er wel eens van die momenten geweest dat je denkt, oh, waar ben ik aan begonnen? Ja, dat denk je, dat denk je eigenlijk bijna bij wijze van spreken vanaf het begin of dat je eraan begint. Want dan krijg je allemaal alle problemen voor je voeten. En, uh, maar goed, uh, nu, uh, nu is het los. En uh, als het dan uh, morgen de toer toch ook nog uh, super verloopt. Ja, dan heb je maandag denk ik een heel tevreden gevoel. En dan kun je er zeker jaren misschien wel langer van genieten. Heb jij nog een beetje moeten inpraten op de winnaar van de Veluwe meer toch gisteren? Op Ruud Aarts? Want ja, 100 kilometer in de benen. Super zware koers gereden. Ga er maar eens aan staan. Nee, dat klopt. Ja, Ruud hoef je eigenlijk nooit te motiveren. En uh, natuurlijk was hij na de wedstrijd wel een beetje van. Ah, ja, liever niet. dat, Maar ik weet hoe dat voelt. Maar ik weet zeker dat hij vanochtend, ik heb hem vanochtend overigens dus ook even gezien. Ah, hij straalde weer straalde weer vol Dan wordt het tien uur. De wedstrijd is nauwelijks twee uur bezig. Ruud Arts en dan ben je afgestapt. De grote favoriet stapt eruit. Ja, het is ook voor mij een teleurstelling, maar het zat er vandaag gewoon niet in. De benen sputterden eigenlijk al vanaf de start. Sputten ze tegen en dan hoop je nog wel even er doorheen te rijden. En op een gegeven moment hoopte ik nog wel wat voor de jongens te kunnen betekenen. Maar eigenlijk zat er gewoon niet veel in vandaag. Op dit moment afgetekend tussen aan de leiding. Dirk Fabriek, Rutger Laak en Leander van der Geest. Dan zijn we inmiddels vier uur onderweg. in de slijtageslag. En daar staat Richard van Kempen in schaatspak. Oud topper. Tegenwoordig rapporteert hij voor het klassement van de beste marathonschaatser van het jaar. Richard, het is een absoluut slagveld. Hè? Ja, dat is één, één groot slagveld hier. De mannen, dat is echt een man tegen man gevecht. En, uh, ja, vechten tegen de omstandigheden. Ja, vind jij dat wel mooi? Vind je het niet jammer dat er niet veel meer toprijders zijn? Nou, dat zegt natuurlijk ook wat over die toprijders die hier niet durven te rijden. He, want het is natuurlijk uh, een, een wedstrijd wat angst inboezemt. Het is natuurlijk een 200 kilometer wedstrijd uh, ja, wat, wat niet iedereen zomaar even aan kan. En de, de jongens die dus wel van start gaan, dat, uh, ja, dat zijn jongens die in ieder geval het gevecht met zichzelf aandurven. Ja, Dirk Fabriek uh, Leitendans, Dirk Fabriek dames en heren. Romkes uit Hallerwijk, die gaat hier de Henk Angenente Classic uh, 2012 op zijn naam schrijven. Man... En dan is er inmiddels zes uur en drie kwartier gekoerst ongeveer. En dan komt Dirk Fabriek als eerste over de streep. Ja, het was, uh, het was mijn eerste schaatswedstrijd die ik ooit win. <laughs> dus, uh, maar ik was van de week wel goed. Ik was al uh, gisteren werd ik, uh, nou, met echt alle toppers erbij werd ik zesde, dus ik, uh, de vorm was er wel. Maar ja, die echte top verslaan, uh, het zit er nog niet in, maar ik wist eigenlijk vijf jaar geleden al, tussen mijn 24 en mijn 27 moet ik doorzetten en moet ik doortrainen. Nou, ik ben nu 26. Ja, het komt er dus nu van. En ik weet ook dat ik de komende jaren ga ik nog groeien. En dan wil ik ook dan die, uh, op ook die top verslaan. Ja, want is het dan niet voornamelijk ook de afstand die uh, jou goed doet? Omdat het een slagveld is, omdat het een slijtageslag is? Oh, dat telt wel absoluut mee. Uh, ik ben gewoon hoe langer, hoe beter. Dus uh, Mark vond vandaag 200 lang genoeg, moet ik zeggen hoor. Maar uh, ja, ook op skillen, de lange wedstrijden liggen we toch heel goed. Dus dat is wel uh, zeker wat in mijn voordeel meespeelt, ja. Wat jou betreft mag het vaker, 200 kilometer. Oh, op dit moment uh, zeg ik van nee, maar ik denk dat ik over een week inderdaad zeg dat we wel vaker 200 mogen rijden. Ja, want hoe gaat dat nou? Morgenochtend, 8 uur, Giethoorn, 55 kilometer, sta je dan weer aan de stad? Dat zou moeten, hè? Ja. En eerder Wouter de dacht erna? Ja, dat zit er niet in. Ik begin uh, maandag met stage lopen. En uh, ja, maatschappelijke carrière is ook belangrijk. En... Uh, nou ja, dat moet ook een keer gebeuren. Maar ik denk ook niet dat ik nu nog uh, twee klassiekers sowieso uh, goed kan rijden. We Wel heel diep gegaan natuurlijk, terwijl sommige andere jongens vandaag rust hadden. Dus ja, je moet ook reëel zijn. En uh, ja, het lichaam is ook belangrijk. Henk net, ben je tevreden? Ja, tuurlijk tevreden. Het is een schitterende dag geweest. En een verschrikkelijke sterke winnaar die een ongelofelijke koers heeft gereden samen met Rutger eigenlijk. Rutger Telaak. Ja, uh, ik kan het niet hebben. En dan maakt het uiteindelijk niet uit wie er allemaal niet zijn gekomen. Het gaat om de mannen die rijden. Ja, goed. Wie er niet zijn, kun je ook niet van winnen. En uh, ja, goed. Dat zijn de zwakkeren in deze tijd. Die moeten het laten lopen of die willen het laten lopen. Ja, de jongens hier aan de startverstaan, die, uh, die tonen karakter. Ja, en uh, die maken er een wedstrijd van. En uh, dan komt een verschrikkelijke sterke winnaar uit. Volgend jaar weer als het gaat vriezen? Absoluut. We gaan nu door. Slechts zes man haalden daar de eindstreep. Dirk Fabriek Wonders voor Rutger Terlaak. Daarachter Mart Brugink, Jens Witser, Jan Maarten Heideman en Lucas Bisschop. Morgenochtend om acht uur staan de mannen gewoon weer op het ijs. Dan in Blokzeil voor de klassieke Hollands-Venetië-tocht. Searchers, needles en pins. Tweede helft, NAC, Ajax, Ronald van der Geer zit er nog steeds. Zijn er wel andere wissels? Nou, er is een wissel. <laughs> ja, er was natuurlijk al een wissel in de eerste helft. 1-0 eruit geblesseerd en hij zat hierin. En nu heeft NAC besloten om met een andere linksback in de tweede helft eraan te gaan spelen. Oftewel Youssef el Achoui. Een van de vier winteraankopen overgekomen van Heerenveen. Gehuurd op de lijn van het seizoen. Speelt nu linksachter. En Donny Gorter staat inmiddels onder een uh, warme douche. En hij moet uh, proberen om het gevaar Eusbilis te besweren. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Want je ziet eigenlijk wel dat Eusbilis misschien wel wat kwaliteit tekort komt om echt mee te draaien in dit elftal van Ajax. Het is dus nog 0-0. We spelen in de eerste minuut van de tweede helft... met toch de nodige mogelijkheden in de eerste helft voor Ajax... dat zichzelf toch de betere ploeg mag noemen... omdat er kansen gecreëerd zijn... en omdat NAC wel ja, van, van Van Kiet ging als ploeg... die durfde te voetballen en met veel lef naar voren... maar dat is gedurende de eerste helft wel wat opgedroogd... en is Ajax beter geworden. Alleen het is wonderbaarlijk dat die bal er eigenlijk nog steeds niet in ligt. Ajax mag nu ingooien ter hoogte van het van. Van Nak aan de rechterkant. Dat gaat Furnana niet aan doen. Doet dat richting het Straschopgebied. Dan kan Eusbili schieten omdat hij de bal in de loop meekrijgt. Een metertje binnen de 16 meter schiet hij maar uiteindelijk in de handen van Jellet en Rauwelaar. Dus geen gevaar voor Nak. dat er snel probeert uit te komen nu via Jansen aan de rechterkant. Die komt dan ver. Komt dan wel een tegenstander tegen. Dat is Soulemani zo net iets over de middenlijn. En die ontfutselt er rechts van Nak. weer kinderlijk eenvoudig de bal. En dan kan Ajax weer gaan voetballen met Ayzati dus op die plek van 1-0. En dat legt Ajax eigenlijk geen windeieren. Omdat er veel meer voetbal nu op die controlerende positie op het middenveld zit. Want daar speelt Ayzati gewoon eigenlijk met Spreekwoordelijke punt naar achter. Ja, als je daar alleen maar als breker staat, dan uh, kan er ook niet heel veel van je verwacht worden. Maar staat hier. doet dat brekende werk eigenlijk goed en uh, ja, voetbalt ook goed. Weet altijd de oplossing naar voren wel te verzinnen. En dus hij is Ajax er eigenlijk voetbal. Het noodgedwongen ook nog wel wat op vooruit gegaan. Al de wereld nu met het balbezit in de middencirkel, paas naar de rechterkant. Anita wilde diep, maar moet even inhouden. Want krijgt de bal nu in de breedte. Het gaat verder. Naar uh, Usbilic aan de rechterkant weer terug naar uh, Anita. Anita probeert dan Boelekin te bereiken. Maar de Rus die dus eigenlijk zijn kans heeft gekregen in deze. Wedstrijd. En net als in de eerste wedstrijd tegen Nak in de basis mag starten. Die komt er nog niet echt aan in de wedstrijd tot nu toe. Dit is toch niet helemaal de bedoeling geweest van Frank de Boer. Hij zou moeten heersen daar. Hij probeert wel de aanspeelpunt te zijn. Maar het lukt allemaal nog niet zo heel erg. Met de rust die vorig jaar een glansrol vertolkte bij ADO Den Haag. Maar tot nu toe weinig plezier heeft beleefd aan zijn contract voor een jaar bij Ajax Nak. verdedigt uit. Vindt de kok op de rand van de, de helft van het veld, op de middenlijn. Maar dan wordt hij afgetroefd door Vertongen. Die dan eigenlijk ook weer inlevert bij Koenders. En Koenders levert vervolgens weer in bij Anita. En zo gaat het inleveren dus op en neer. En is geen van beide ploegen in staat om nu even een aanval over meerdere schijven op te zetten. Ajax gaat het wel van achteruit nu proberen met Satti, die de bal bij Vermeer komt halen. Rond zijn eigen 16 meter gebied. Meegeeft aan uh, al de Alderwereld. Alderwereld naar de Jong. Middenvelder, dus nu aan uh, de rechterkant. Staat op de middenlijn. Geeft een bal aan de lopende Soleimani. Rond de penalty penalty-stip. Aannemen, terugleggen op Bullikin. Maar de Rus, ja, ik zei al. Het is niet de avond van Dimitri Boulikin. Hij krijgt hem voor zijn linkerbeen en denkt ik schiet in één keer. Maar hij produceert een afzwaaier die heel ver naast de goal van NAC gaat. Zover zelfs dat een rouwelaar nu als een atleet in een stiepeltje is... over de reclameborden moet springen om die bal uiteindelijk op te gaan halen. We spelen vier minuten in de tweede helft. Nog altijd geen goal gezien bij NAC tegen Ajax. AZ Excelsior, daar duurde het ook tot na de rust voor de En Toen waren er twee binnen een minuut voor AZ en allebei van Maarten het duurde ontzettend lang. Begonnen jullie al te denken van oei, oei Nou, Eigenlijk niet. Misschien had het iets langer geduurd dat het was gekomen. Maar het doelpunt viel uiteindelijk op het juiste moment. Uh, we hadden wel bij rust zoiets van uh, we moeten heel geconcentreerd blijven achter. Uh, dat we zeker niet uh, dat doelpunt krijgen. Want dan kan het heel moeilijk worden tegen dit uh, elf al omdat ze heel uh, compact speelden en uiteindelijk misschien nog meer zouden gaan verdedigen. Maar uh, ja, we wisten wel dat we in principe ja, overwicht hadden. En als we tempo nog iets zouden opschroeven, dat de kansen ja, zeker zouden komen. Alleen moest hij er dan de tweede helft wel in. Wat in de eerste helft niet echt lukte. Dus uh, gelukkig net op tijd. Ja, dat is dan het geluk dat je ook moet afdwingen? Ja, geluk... ja Ik denk niet dat het geluk is die je moet afdwingen. Dat is gewoon uh, de kansen die je moet afdwingen. En op een gegeven moment ja, moet hij er wel eens invallen. Want Want ja, hij kan niet blijven tegen de paal op de keeper of de lat gaan. Dus, uh... dat gebeurt natuurlijk om de haafklop. Ja, nee, inderdaad. Dus, uh, je moet gewoon uh, doen wat je moet doen. En, en, en dan komen die kansen tegen dit elftal. En we ja, hadden er alle vertrouwen in als die kansen zouden blijven komen. Dat er ook wel eens zou invallen. En uh, ja, gelukkig uh, viel dat op het goede moment. Twee goals van jou, dat moet je goed doen. Ja, scoren is, altijd, uh, scoren is altijd leuk en uh, ja, ik moet zeggen dat ik op die, op die positie ja, het liefst speel en dat heb ik altijd gezegd. En dan ja, kom je veel in scoringspositie en dan is het, uh, ja, is het belangrijk dat je deze er ook af en toe inschiet. En uh, ik ben heel blij op, uh, hoe het op dit moment gaat. Ja, want jullie winnen met slechts tussen aanleidingstekens uh, met 2-0 van Excelsior. Maar als je het veldspel ziet, dat is uh, toch weer een lust voor het oog. Het moet in het veld natuurlijk ook een feest zijn om hier deel van uit te maken. Ja, inderdaad. Het, uh, we speelden eigenlijk heel het seizoen al uh, goed verzorgd voetbal... en we komen tot veel kansen. En, uh, ik vond wel dat wij uh, de eerste kwartier heel slordig waren met veel balverlies. Uh, en geleidelijk aan in de eerste helft werd het beter en beter. En uh, uiteindelijk hebben we ook wel mooie aanvallen gezien. Uh, jullie hebben FC Twente gisteren zien verliezen van Herakles. Je weet dat je niemand moet onderschatten in deze competitie. Nou, jullie doen wat jullie moeten doen. Jullie staan nu even bovenaan. Het wordt spannend, hè? Uh, ja, het wordt zeker spannend, maar er zijn nog genoeg wedstrijden. Volgens mij zijn er eigenlijk nog wel zes, zes ploegen die meedoen uh, om de titel, dus... Uh... Ja, Dit kan nog alle kanten uit, maar uh, ja, wij moeten ons gewoon concentreren op wat wij moeten doen. En uh, dat hebben we deze week heel goed gedaan. Maarten Martens, hij maakte allebei de goals voor AZ. Dat met 2-0 van Excelsior won. Nog geen goals in Breda, Ronald van der Gier? Nee, de, er wel dichtbij. 0-0 na 52 minuten. De meest recent uh, Santi Kolk, weggestuurd aan de rechterkant. Uiteindelijk een aardige actie van hem, maar dan ziet hij als een echte spits zijn medespelers over het hoofd. En schiet hier uiteindelijk de bal vanaf de rechterkant van het strafstofgebied over de goal van Vermeer. Dichterbij nog Ajax. Een nadige actie van Eusbilic richting Boulikin. En Boulikin komt dan voor Koenders, staat op het 5 meter gebied Raakt de bal, maar schiet hem wel snoeihard op de lat. Dan komt hij via onderkant lat nog voor de lijn terug. Ik heb net even de herhaling gekeken omdat er wat discussie was, maar die bal zat er zeker niet in. En dus was Boudekin voor het eerst echt gevaarlijk namens Ajax. Nu overigens versiert hij een vrije trap als die wordt aangespeeld door Sulemani vanaf de linkerkant. En die eigenlijk van de sokker wordt gelopen door Bottekin. En Blom staat daar met de neus bovenop en besluit nu een vrije trap te geven aan Ajax. En dat is niet op een hele vervelende plek. Want de bal ligt 19 meter voor de goal en recht voor de goal van Jelle ten Rauwelaar. Die overigens ook nog een inzet van Soleimani kon keren. Zoals hij tot nu toe eigenlijk alles kon, kon, kan keren. En overal wel met een vingertje aan zit. Kijken of hij ook antwoord heeft op die vrije trap die nu klaar ligt. Op 19 meter van de goal dus. Ik denk zelfs dat het niet dichterbij is. Want de Aijs heeft wat gesmokkeld en die bal wat naar voren gerold. Er staat een dikke muur van Nac Breda's. Kijken wie het gaat doen. Het wordt de Jong en die vuurt de bal werkelijk over de goal van Nak heen. Zo is er dus ook weer in dit geval veel opwinding en uiteindelijk valt het hoogtepunt weer heel erg tegen. En kan Eerlet en Rauwelaar zich gewoon gaan opmaken voor een doeltrap... na 53 minuten in deze ontmoeting tussen NAC en Ajax. Beide dus maar één puntje overgehouden aan de duels tot nu toe na de winterstop. En dan met name valt dat natuurlijk op bij Ajax... waar je veel en veel meer van verwacht. Maar nederlagen tegen Utrecht, thuis en tegen Feyenoord... zijn hard aangekomen bij de Amsterdammers. En de blessurelijst, om dat nog maar even compleet te maken... vandaag weer aangevuld met 0 die er dus uitging met een spierblessure. Youssef el Achoui, hij dus de nieuwe man aan de linkerkant bij NAC... Probeer de jong aan te spelen. Ja, dat doet hij. Hij probeert de buis aan te spelen. Maar de jong zat ertussen. Ajax kan er nu uit. In de middencirkel met Aïsati. Deze Bielits. Aysati. weer in de middencirkel. Dan naar de jong. Die staat aan de rechterkant. Hakt de bal. Achter de standbeen langs. Richting Anita. Maar Anita was net eigenlijk diep gegaan. Dus moet Ajax weer opnieuw die bal gaan ophalen. Alderwereld, Aysati, zet aan voor een versnelling. Boelekin, ja, die speelt de jong vrij. Randstras op gaat de bal nu naar de rechterkant. Eusbi met de voorzet. Dan krijgt Boerekin een setje. Dan krijgt Nak de bal. Nou met Hangen en wurgen uit het eigen schras weg. Nee, nou ja, Ajax is eigenlijk de gevaarlijkere ploeg in deze wedstrijd tot nu toe. Maar krijgt die bal er maar niet in. Uitbraak nu van Nak. Gaat mis bij Jozefsoon. Omdat hij de bal niet kan aannemen. Na 54 minuten is het nog 0-0 in Breda west langs de lijn. Op 1. Sport op Radio 1. De heren-divisie morgen om 2 uur. Utrecht-ADO. Hij, ja. hij schiet erin. Hij schiet erin. PSV, de Graafschap. Met een mooie beweging en dan in het zijnet. RKC, Herenveen. Waar gaat de man toe. Die gaat, richting de tweede paal. En om half 5, hoort vitesse Laag, wordt die gestopt. Perfecte redding. En ook schaatsen en levenskaptennis. NOS langs de lijn morgen van 2 tot 6. Radio 1.